Voor spoedige start. Kees Groot met het NOS Journaal. Grote evenementen rond kerst en oud en nieuw worden scherper beveiligd. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... is de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn daarvoor de aanleiding. Wegblokkades moeten voorkomen dat er ook hier... een aanslag kan worden gepleegd met een vrachtwagen. De maatregelen zijn bedoeld voor onder meer kerstmarkten... de festiviteiten rond Serious Request in Breda... en vuurwerkshows in de Nieuwjaarsnacht... Minister Asher roept ouders op om kinderen die les krijgen bij de Alfitra-moskee in Utrecht daar weg te halen. De Salafistische moskee kwam dit weekend opnieuw in opspraak... omdat oud-leerlingen hadden gezegd dat ze bij de moskee leerden om criminele moslims niet aan te geven bij de politie. Volgens Asher kan dat niet door de beugel. De man die gisteren in Zurich schoten loste in een islamitisch gebedshuis was een 24-jarige Zwitser, heeft de politie van Zurich meegedeeld. De man stond niet in contact met radicale islamitische kringen. Hij verwondde drie mensen in het gebedshuis. Ze zijn inmiddels buiten levensgevaar. De schutter pleegde na zijn daad zelfmoord. De Nederlandse journalist Okke Ornstein, die vastzit in Panama, krijgt gratie... Ornstein werd vorige maand opgepakt nadat hij kritisch had geschreven over de corruptie in het land. De Panamese autoriteiten hebben vandaag een lijst gepubliceerd van gevangenen die worden vrijgelaten... als daar de komende dagen geen bezwaar tegen wordt gemaakt. Dat zou betekenen dat Ornstein vrijdag vrijkomt. Politiemol Mark M. krijgt zijn paspoort voorlopig niet terug. Dat heeft de rechtbank besloten. M. wilde naar zijn schoonfamilie in Oekraïne om ze persoonlijk op de hoogte te stellen van zijn situatie... Volgens de rechter kan dat ook op andere manieren. Mark M. zou geheime politieinformatie aan criminelen hebben verkocht. Het weer, vanavond en vannacht wordt het opnieuw koud met landinwaarts lichte vorst. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen eerst zon, maar later bewolking en in het noordwesten wat regen. Het wordt een graad of vijf. Donderdag regent het overal en wordt het zeven of acht graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan 60 files. En dit zijn de files met de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft. 20 minuten extra. En verderop bij Knoop Benelux staat een kapotte auto op de linkerrijstrook. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een kwartier vertraging voor de A10 West. En op de A10 West zelf blijft het ook druk. Tussen Geuzeveld en Zeeburg. Alles bij elkaar 13 kilometer. De A9 ook maar. 26 kilometer tussen Knapent Holendrecht en Beverwijk Oost. Drie kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Den Haag bij Kanaleiland, 20 minuten extra. A27 Gorkum-Utrecht bij Houten. 8 kilometer. Daar is de spitsstrook dicht vanwege de mist. En richting Breda op de A27 tussen Beeldhoven en Knapent Lunette, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, dit is deel 2 van CFM in de avond live op het lekkerste station van de regio. CFM. We maken er weer een hele gezellige uitzending van met allemaal gasten. Zometeen hebben we Robin Halvers live in de uitzending. Ze is al een keertje eerder geweest hier in de uitzending bij CFM in de avond live met uh, leuke optredens. Zij gaat zometeen live zingen hier in de uitzending, dus hartstikke leuk. En uh, we gaan natuurlijk vragen wat haar goede voornemen zijn voor volgend jaar. Hoe zij kerst gaat vieren, ben ik wel benieuwd naar. We bellen met. Uh, of we hebben ook Danny de Klerk in de uitzending. We bellen met. Uh, Michael Omen. Hij is zanger... en hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Dus en nog heel veel meer. Het is te veel om op te noemen. Dus blijf lekker luisteren naar CFM in de avond live. Heb je een kerstverzoekje? Dat kan ook. 023-573-0393. En uh, bel gewoon... de CFM hotline voor verzoekjes. Of log in op Facebook. Zoek Roy van Buringen. En dan kan je live meekijken in de studio. We hebben in ieder geval een gast in de studio. Uh, Valerie, uh, Valerie is een van onze vaste luisteraars. Hartstikke leuk. Wil je ook een keertje kijken? Blijf kijken bij de radio. Dat kan ook. Hè. Dus... Uh, Geef je gewoon op en kom gezellig een keertje langs, zou ik zeggen. In ieder geval, uh, dat was één spraakwater van woorden. En wij gaan gewoon lekker muziek draaien waar u op uh, zit te wachten. Hij uh, was het eerste uur al uh, gedraaid. Uh, maar nu, het tweede uur, draai we een ander nummer van hem. Yves Berensen Voor Jou. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel vooral dent men kan maar niet Ja, dames en heren, dat was voor jou van onze Zandvoortse Yves Berensen. Ja, we hebben net al eerder een plaat van hem gedraaid, maar dat maakt deze uitzending niet uit. We draaien lekker drie uurtjes lang. Nu hebben we er al een uurtje gehad, dus twee uurtjes nog. CFM in de avond. Live is nu echt officieel begonnen, want net was het nog een uh, weekend, wil ik zeggen, middag. Uh, Danny de Klerk is live uh, zometeen hier in de uitzending. Hij is al aangekomen, dus we gaan zeker zometeen even met hem praten. Hoe zijn kerst eruit gaat zien, hoe zijn oud en nieuw eruit gaat zien, en wat zijn plannen zijn voor volgend jaar. Dat hebben we vorige keer al gehoord, maar voor de nieuwe luisteraars willen ze het vast nog een keertje horen. Uh, we gaan nog veel meer muziek draaien natuurlijk. Waaronder ook de nieuwe van Wolterkruis. En dat is deze. De ogen van jou, ze zijn hemelsblauw. Ze lagen naar mij en maken me blij. En dan denk ik bij mezelf. Wat is het leven toch mooi. Ik staat altijd voor mij klaar zonder enig bezwaar. Ik ben jouw nummer één vanaf het moment dat ik verscheen en dan denk ik bij mezelf: wat is het leven toch mooi? Het leven. Maar me even en jij geeft het wat kleur. Ik hoor jou nimmer klagen, jij houdt niet van gezeur. Het is puur gewoon dat ik jou heb ontmoet. En Mij zou leven slocht ze gelijk op de vlucht. Waarom denk ik bij mezelf? Wat is het leven toch mooi met ja? En dan denk ik bij mezelf: wat is het leven? Wat is het leven toch mooi van Wolter Kroes. Uh, de kerstversie. Uh, Want hij staat natuurlijk op zijn uh, nieuwe uh, ja, album. En uh, ja, dus dat is hartstikke leuk. Ja, maar laat je De Bruin heeft een plaatje aangebracht. Dat is wel een van de ultieme kerstplaten. En uh, die gaan we lekker even draaien. Hier is Wem met Last Christmas. I mm -hmm. Een ultieme kerstplaat. Last Christmas Man van WEM. Aangevraagd door Malati. En uh, ja, ik moest het niet vergeten, haar moeder Jasmijn. U luistert nog steeds naar de CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Eigenlijk moet ik zeggen, vandaag gewoon het lekkerste kerststation. Want we draaien echt de beste uh, muziek hier op CFM Zandvoort. Dus uh, helemaal gezellig. Danny de Klerk is aangeschoven. Goedemiddag, uh, de, of uh, goedenavond, Danny. Goedenavond. Nee, goedenavond. goedenavond middag, ja. avond, uh, nacht. Uh, wat hebben we nog meer? Ochtend. Maar het is uh, avond. Ik ben er nog een beetje de tijd kwijt. Want nu, rond deze tijd, was het in uh, Krankenaria, was het nog gewoon licht. Oh. Dus uh, zodoende. Hoeveel dus, uur vroeger was het dan? Uh, uh, uh, uh, uh. Een uurtje. Een <laughs> uurtje. Maar uh, het is, was, is daar nu vijf uur. Of kwart over vijf. En, uh, en uh, ja, nu begint het wat schemerig te worden. Ja, je bent op vakantie geweest, hè? Ja, heerlijk, man. Dat is echt uh, dat is lekker. Eigenlijk volgend jaar ga ik, gewoon, ga ik gewoon lekker drie weken... en dan, dan lekker tot de auto nieuw of zo, weet je. Dan heb je dat, heb je, hoef je niet meer cadeautjes te kopen. Het scheelt hoop geld. En ondertussen heb je daar uitgegeven. Dus dat maakt het ook niet uit. Ja, dat is lekker. Dus, Hé, uh, hey, uh, Danny, uh, welkom in de show. Leuk dat je er bent. De derde keer alweer. Ja, ja, nu is de kersteditie, dus... Uh... Je wilde het niet missen? Nee, tuurlijk niet. Nee. Wat, wat is jouw ultieme kerstgevoel? En toen was het stil. Ja. <laughs> nee, wat voor favoriete kerstnummer, bijvoorbeeld? Oh, uh, Waar hou je van? Ja, de, de bekendste nummers zijn eigenlijk spreken mij wel meer aan dan andere kerstliedjes. Dus bijvoorbeeld de Engelse liedjes zoals uh, Where Am Less Christmas. Uh, welke nog meer? Um, A Driving Home for Christmas. Ja, in, de, in die bekende nummers allemaal Al die uh, bekende nummers, ja. inderdaad. Uh, Mariah Carey, ja, en, ja, ja, klopt. Alles. Nou, die ga je vanavond genoeg horen, denk ik. Ach, we hebben gezellig. zo meteen ook een live optreden hier in de studio. Hartstikke gezellig. Uh, blijf lekker zitten. We hebben een lekker koekje, we hebben lekker dingetjes. Ik bestel nog zo meteen bitterballen Dus dat, dat is helemaal geen kerst, maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan er gewoon een gezellig uitzending van. Lekker Hollandse toch? bal een Hollandse ballen Hey uh, Danny, um, ja, wij, wij spreken gewoon zo meteen uh, verder met elkaar en we gaan er gewoon een hele gezellige uitzending van maken. En dat uh, komt uh, helemaal goed. Ja, komt helemaal naar, goed. We gaan naar de volgende plaat. jo, uh... wow, ook weer zo'n ultieme kerstgeluidje hè? There's a silky op CFM Zandvoort. Het ultieme kerstgevoel is lekker begonnen hier op je radio. Dus het uh, komt helemaal goed. We gaan even naar een ander plaatje luisteren. Even, een keer, even geen kerstmuziek, maar even iets gezelligers. Of gezelligers is dat natuurlijk niet. Wat zeg ik nou? Maar ik uh, bedoel uh, van een, ja, een talent uh, die in Amsterdam woont. En uh, hij heeft een, een nieuw singeltje uitgebracht. Weet jij wie ik bedoel, uh, Danny? Eh... Uh... Even kijken, ik denk Yves Berendsen, onderweg voor Kerstmis. Ja, die hebben we al gedraaid. Oh. Dat, was, dat was de dubbel van vandaag, met, uh, je weet wel, dat andere nummer. Uh -huh. Maar uh, dit is, uh, als ik wie zeg, wie. Ah, wie. Ja, wie. ja, ja, ja. Wie. ja, wie. Wie, wie, wie. wie. Maatje wie. Niels Bode. Ja, zullen we lekker zijn een plaatje even draaien? Ja. Want hij kijkt ook mee live, dus gezellig. Doe me gewoon. Wie van Niels Bode hier op antwoord. Zandvoort. Lekker luisteren. Nou, dat was Niels Bode hier op CFM Zandvoort met Wie. Dat uh, hoor je hier gezellig op uh, CFM. En uh, we gaan uh, nou, van het ene talent naar het andere talent. En uh, ja, Danny, wie zou dat zijn? Ja, dat is een, uh, een opkomend talent. Dat is namelijk Dennis Verveen met zijn nieuwe single. Pak jij koffers maar. Ook wel bekend van Helene, ook een topplaat natuurlijk. Ja, en, zeker. Uh, dit is er ook weer een. Pak jij je koffers maar van Dennis van Veen hier op CFM Zandvoort. Ja, we kennen hem natuurlijk ook wel uit Zandvoort. Hij treedt regelmatig op hier in het dorp. Bij de Klikspaan? Uh, bij de Klikspaan of uh, bij de uh, Buddies. Dus uh, we gaan lekker naar zijn plaat uh, luisteren. Pak hm. jij je koffers maar, Dennis gaan van lekker Veen. lekker vakantie. Hé! Hey. Lekker, de bek al geweest Ik was naïef en blind op ja. Ik was en blind op, ja. Dacht dat ik nooit gebeuren zou. Totdat ik jou daar heb gezien. Bij die anderen bovendien zei ik zo vaak: ik hou me ja. Wat was ik stom en, en dacht niet na. Je had me geld, je zweet maar raar. Ik zeker twintig keren droog Je had het heerlijk voor mekaar Heerlijk voor mekaar. Pak jij je van Veen, pak jij je koffers maar. Uh, in ieder geval een uh, hartst hartstikke gezellige plaat. En die u hier ook luistert op ZFM Zand voor natuurlijk het lekkerste film van uw regio. Wilt u ook een plaatje aanvragen of een kerstgedoen doen? 0235730393. 0393 Danny, hoe is Roy. jouw uh, jaar afgelopen, afgelopen jaar geweest? Mijn Moet jaar? Je... Ja. Zo. Um... Moeilijke vraag hè, vandaag. Ja, uh, ja vrijwel... Uh... Leuk. Mensen ontmoet, dingen gedaan. Um, een uh, relatie. Sinds kort. Nou, sinds kort twee maanden ongeveer, bijna drie maanden. Je kijkt er zo verliefd aan. <laughs> ja, ze is ook mee. Gezellig toch? <coughs> ja, zeker. Uh, ook minder leuke dingen meegemaakt. Ook nu, sinds kort. Een paar dagen geleden niet minder leuk uh, nieuws gekregen. En. Uh, uh, twee, drie maanden geleden. Wat, wat nu wel goed gaat, gelukkig. En twee, drie maanden geleden een ongeluk gehad. Waarbij ik wat heb opgelopen. En, uh, ja, voor de rest gaat het eigenlijk allemaal wel uh, goed. Het is eigenlijk gewoon een lekker. Ja, een jaar zoals altijd eigenlijk gaat het gewoon dubbel. Ja, een jaar gaat zo voorbij. Uh, je ja. doet zoveel. Gaat, eigenlijk uh, denk je van. Uh, nou eigenlijk denk je morgen van nou, dit was zo snel een jaar voorbij. Het is net vorig jaar. Dat heb ik ook met heel veel dingen. Mijn vakantie lijkt nu twee maanden geleden al. Sinds ik <laughs> twee dagen terug ben. Grapje. <laughs> maar het is wel zo. Als je het met elkaar vergelijkt. Volgende week lijkt het echt alweer gewoon een paar maanden geleden. En, en dan in het jaar ook begin je januari met een jaar. Ik, ik ook mijn... Even kijken, een jaar geleden, januari, is mijn, een van mijn beste vrienden overleden, weet je. En dan, je denkt zo dat het alweer twee jaar geleden is. Maar terwijl het eigenlijk een jaar geleden is. En, of dat het uh, heel kort geleden al ja, is Ja, zo voelt ja. het inderdaad. Dus het, is, uh, echt, uh, ja, het is, gaat echt hard al, al die jaren. En, uh, met, uh, net als muziek ook, weet je, er komt een plaat uit. Oh, die is van vorig jaar. Nee, dat is altijd drie jaar geleden. Ja. Zo gaat het gewoon. Hé, hey, uh, Danny, we gaan weer even een echt kerstplaatje draaien. Vroeger waren de toppers natuurlijk uh, Gerard Joling, Gordon en um, René Vroger. Nu is natuurlijk Jeroen van de Klopt. Boomert ja. en uh, Gordon is al een tijdje weg. En uh, ooit hadden zij al het idee om een groot kerstconcert te geven. En wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Hm. Ik wist sinds eens kort dat ze, doe dan de Ahoy? Ja, vandaag staan ze voor het eerst of de tweede keer in de Ahoy al ja, van de Maar, maar daarom, daarom denk ik van, waarom niet in de Amsterdam Arena? Ja, dat had ook gekund. Zeker Veel beter. weten. Ik waarom denk... dan naar Ahoy? Kan er dan ja. mee mensen, nee, toch? Nee, of dat wel? niet. Ik nee. denk dat hun doel wel was om het nog voller te krijgen, dat ze meer concerten zouden geven. Maar nou. omdat ze natuurlijk 12,5 jaar bestaan met de toppers, hebben ze dit keer voor dit gekozen. Ze zeiden ook, we weten nog niet of het iets terugkerends is. Maar we zullen het wel zien. Maar ik denk meestal als iets succesvol is, want ze waren wel, al die concerten zijn uitverkocht, wel succesvol. En ooit kreeg je bij een welbekende ja, supermarkt. Kreeg je een singeltje van de toppers. En ze hebben ooit al een keer een kerstplaat aangemaakt. En dat is een medley hiervan. de toppers met de kerstmedley. En uh, ja, die hebben ze een tijdje geleden opgenomen. En nu zijn ze natuurlijk in Ahoy met de kerstconcert. En hebben ze ook weer een nieuwe kerstsingel gedraaid die we het vorig uur draaien. U luistert al deze uit CFM in de avond live, de kersteditie. We hebben allemaal gezellige gasten in de studio. Maar zoals ik al zei in het begin van de uitzending ook aan de telefoon. En we hebben als eerste gast aan de telefoon. Dus Michael Omer. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat jij heel veel tijd hebt uh, vrijgemaakt in jouw drukke schema, want ik denk dat je druk met promotie van je nieuwe single bent. Ja, dat klopt. Maar we hebben afgelopen zondag ook uh, de laatste van de twee shows gehad. Daar ben ik heel druk mee geweest. Dus uh, we hebben nu wat daar betreft een beetje rust. Maar ja, gisteravond nog naar Eindhoven gegaan voor een radio-interview. Dus uh, ja, we zijn wel lekker bezig. Ja. Hoe waren de shows uh, gegaan? Ja, was super. Ja. Het was echt geweldig de eerste keer op, ik doe dat al vanaf 2006. Alleen, uh, dit jaar voor het eerst in een nieuwe locatie, uh, met iets meer ruimte. Dus uh, ja, superleuk. Het zijn mijn eigen shows en dan heb ik altijd drie gastoptredens. Uh, een van de gastoptredens was onder andere Ben Krabbe. Dus dat was, uh, ja, dat was erg bijzonder. Ja, met alle gastoptreders uh, doe ik altijd een mooie te dus, uh, En we hebben ook mensen mogen ontvangen. Dus uh, ja, we zijn helemaal tevreden. Nou, helemaal, helemaal klinkt allemaal heel erg gezellig. Als ik ooit een keertje de tijd uh, heb, dan uh, zal ik uh, zeker een keertje langskomen, want dat klinkt ja. hartstikke gezellig. Ik uh, had een vraagje, je hebt een nieuwe single uh, uitgebracht natuurlijk. Je bent al een heel tijd bezig met uh, zingen. Uh, vertel me hoe deze single is uh, uitgekomen, ik droom. Nou, ik uh, ben benaderd door een bedrijf Westcure. Uh, dat is een video-opnamebedrijf die onder andere de clips maakt voor Broederliefde en uh, Rapper Jay en Peter Beens onder andere nu. En uh, ja, die hebben een mooi aanbod gedaan uh, om uh, waarschijnlijk een heel album te gaan opnemen bij uh, Frank Verkooijen. En daar is, uh, is dit de eerste single van. Dat is nou, heel bijzonder. Best wel goed nieuws dus. Ja, heel goed nieuws. Buiten, dat het, buiten het feit dat het voor mij natuurlijk van een mooie uh, mooi meevallen, meevallen is. Maar ja, het is natuurlijk mooi als je weer al een heel, heel, heel, heel nieuw album kan gaan werken. Ja, en uh, bij deze, bij deze uh, nieuwe single, uh, zit ook een videoclip bij? Ja klopt, het staat op YouTube, dat is erg mooi geworden moet ik zeggen, dat is ook de eerste samenwerking met DeskU, wat betreft met de videoclips, dus dat is erg leuk geworden. Dus wel positieve reacties, ja. Nou, aan het einde van deze uitzending ga ik hem zeker even ook op onze Facebookpagina uh, plaatsen, en dat de mensen hem ook uh, volop kunnen delen, en natuurlijk even kunnen luisteren. Helemaal leuk, super leuk. Stel mensen thuis willen de single downloaden, waar kan dat? Nou, we staan op iTunes, we staan op Spotify, op, op Deas natuurlijk. Dus hij uh, is in principe overal te vinden. Heb je wat, wat uh, zijn, wat ga je doen met kerst? Zit je gezellig bij familie of heb je ook nog optredens? Nee, ik kon wel een hoop optredens aannemen, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, dat was precies op de, uh, ik heb overschap met mijn kinderen. Dus ik heb dit jaar uh, kerstavond, eerste kerstdag, en een, een uh, avond heb ik mijn kinderen. En dat waren nou precies de uh, avonden waarvoor, waarvoor, waarop ik optredens aan kon nemen. Maar dat heb ik dus niet gedaan, want ik heb uh, mijn kinderen. Dus uh, dan, uh, ik ben het hele jaar al aan het zingen, dus ik blijf lekker thuis. Dus gewoon gezellig met je familie, die uh, ja. bij, bij je heel erg blij mee bent. We zijn lekker met een hele grote groep uh, oudjesavond en kerstavond zit ik bij bijzondere vrienden. Dus uh, we hebben heel veel gewerkt de laatste tijd. Uh, natuurlijk met de nieuwe single. Heel druk geweest, maar net wat ik zeg, ook met die cash, is heel druk geweest. Dus uh, gaan we gaan weer een beetje aandacht van de familie geven. Nog goede voornemens voor volgend jaar? Nou ja, het album is natuurlijk wel uh, een leuk project om uh, er al te gaan werken. We zijn er eigenlijk net mee begonnen, omdat uh, ik droom daar de eerste single van is. En uh, ja, ik hoop toch al eind van het jaar, uh, of eind 2017, een mooi album te kunnen presenteren. Nou, dan hopen wij jou zeker dan nog een keer aan de telefoon te hebben om over je album te praten. Nou, dat lijkt me hartstikke gezellig. Nou, ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. Wij gaan natuurlijk jouw uh, single draaien. Ik zeg, kondig hem maar aan. Oké. Okay. Nou, beste luisteraars, uh, hier bij mijn nieuwe single, Ik Droom van Mijn Groomen. We hebben heel veel, sorry hoor Michael, we hebben een heel klein computerstoringje. Gewoon... oké. Okay. <laughs> het gaat net uh, gebeuren dat we jou aan de telefoon hebben. Nou, raar, hij doet het niet. Weet je wat we doen? We gaan gewoon nog even een ander singeltje voor je draaien. En dan draaien we hierna Ik Droom. Helemaal Dat doen we gewoon. Goed. Helemaal goed. Ik ga je in ieder geval bedanken voor uh, de, je tijd en uh, we spreken je snel, uh, Michael. Succes met alles. Helemaal goed. Succes met het programma. Oké, okay, hoi. En dan hebben we een computerstoring live in de uitzending. En op dit moment uh, de cd'tjes zijn ook weggehaald. Dus we moeten het even met elkaar uh, vol uh, praten. En dan ga ik de computer eventjes... Uh, uh, in ieder geval, we opnieuw even opstarten. Uh, ja, Robin Halver is ook uitge aangekomen in de, uit de file. Uh, pak de microfoon er vooral gezellig even bij. Uh -huh. Robin, uh, hoe is het met je en hoe is je jaar geweest afgelopen jaar? Uh, nou, nu gaat het op zich wel goed. Ik heb alleen uh, afgelopen jaar een beetje een tegenval gehad... Uh, doordat ik mijn knie heb geblesseerd. Maar uh, ik ga er in ieder geval heel hard aan werken om uh, er goed uit te komen. En uh, ik zie er heel erg naar uit. Want uh, ja, we hebben je ja, natuurlijk al een keer eerder hier gezellig in de uitzending. We hebben diverse uh, ja, liedjes van je gehoord. Ga je, je gaat ook live zingen vandaag. Ja, klopt. Maar uh, wel uh, in de kerstsfeer natuurlijk. Ja, dat is uh, heel, erg, uh, heel erg belangrijk. Dus, uh... ja, de computer wil nog steeds niet uh, aan. Dat is wel heel erg rot. Erg is dit zeg. Dan heb je live een artiest aan de telefoon en dan wil die niet uh, aan. Maar uh, Robin, um, ja, wat is jouw uh, ultieme kerstgevoel? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Mijn ultieme kerstgevoel is als we op kerstavond met z'n allen bij elkaar zijn... Um, cadeautjes uitpakken. Uh, onze dierbaren herdenken die er niet meer zijn. En met z'n allen genieten. Gewoon met z'n allen bij elkaar. Dat is het ultieme kerstgevoel. En dan uh, gezellig ook cadeautjes uitpakken natuurlijk. Maar ook kerstliedjes met elkaar zingen? Ja, zeker. En de hele avond kerstmuziek draaien. Totdat je er gek van wordt. Nou, ik zal er nooit gek van worden liefst draai ik kerstmuziek het hele jaar door. Ja, dat is ook wel waar. Hè? Dat, je, hebt, je hebt heel veel leuke, gezellige kerstnummers. Uh, maar je hebt ook echt kerstnummers waar je van in slaap valt, toch? Nou, in slaap vallen zou ik niet, uh, niet uh, doen van uh, kerstnummers, hoor. Nee, zeker. wat nee, is jouw favoriete kerstnummer? Um, ik denk toch Last Christmas van uh, Wham. Nou, jammer genoeg hebben we die net al gedraaid. Maar als het goed is, hebben we Michael Owens zijn uh, nieuwe single klaarstaan. Ik ben heel benieuwd, ja. We gaan lekker draaien. Ik droom vannacht, ik droom, ik droom van jou. Want in de nacht zeg jij me zacht wat ik het liefste horen zou. Ik droom vannacht, ik droom, ik droom van jou. Ik droom van jou, ik neem je bij. De zon ze zucht daar in de lucht als we dansen op het strand. Ik droom van jou, een droom met gouden rand. In een droom kan alles, ik verzin jou hier bij mij. Dan kom jij, dichterbij. In een droom kan alles, val ik bij jou. naast me ligt. Toevallig weet ik dat ik van je hou. Als ik mijn ogen sluit, mijn droom komt uit, dan ben jij straks mijn vrouw. Ik leef een prachtig leven, nog voor dag en dag. Ik droom vannacht, ik droom, ik droom van jou. In een droom kan alles, ik verzin jou hier bij mij. En dan kom jij, dichterbij. In een droom kan alles, val ik bij jou in de smaak. Als ik ontwaar, ik hoop vaak dat je naast me ligt. Toevallig weet ik dat ik van je hou.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 En ondertussen doet de computer het weer, dus uh, ja dat komt uh, helemaal goed, we gaan weer vol op uh, kerstmuziek uh, draaien, dus dat uh, moet helemaal goed komen. We gaan even naar het uh, volgende plaatje en het uh, volgende plaatje is, als je het weer, weer, weer, weer, weer wil doen, is, uh, <laughs> dat gaat hier echt zo mis jongens, wat een gezelligheid weer op die radio. Danny, kan je me even komen helpen misschien? Laten we ze, misschien is dat wel even handig. Ja. Um, <laughs> ik, ik ben helemaal van mijn apropos af, jongen. We hadden net Michael Omen met... Ik uh, dromen met een heel mooi gezellig liedje. En uh, hij, uh, hij is ook te downloaden via zijn uh, website natuurlijk. In en uh, en uh, we gaan gewoon even een gezellig plaatje draaien. Kies er maar gewoon één. Komt allemaal goed. Ik denk het wel. <laughs> Kom jij maar gezellig even kijken. Even op oké okay drukken en dan doet hij het. Show jongen, jongen. Ik, word wordt ontslagen hier. Just like the oh, wat een gezelligheid. Ja, hij doet het. Nee, hij doet het niet. Hij doet het wel. Het is ook een programma. Hij doet het of doet hij het niet? Kijk, hij doet het. To hear in the snow. I'm dreaming of a white Christmas.